10 uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. Het aantal branden dat meer dan een miljoen euro aan schade heeft veroorzaakt... is het afgelopen half jaar fors toegenomen. Er waren 47 zogeheten miljoenen branden... tien meer dan in de eerste helft van vorig jaar... zegt Stichting Selvig, die namens verzekeraars ondersteuning biedt bij brand. De stichting heeft niet direct een verklaring voor de stijging.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 Ze kreeg meer steun voor de topfunctie dan Jeroen Dijsselbloem... die zich daarom terugtrok. Dijsselbloem lag minder goed bij de Zuid-Europese landen... vanwege zijn optreden bij de Griekse schuldencrisis. En op verschillende plekken in Europa... staan lange files door vakantieverkeer. Het is de eerste zaterdag in augustus, ofwel Zwarte Zaterdag. Volgens de ANWB zit op dit moment vooral druk in Frankrijk. Het hoogtepunt van de files ligt daar tussen 12 en 1 uur vanmiddag... In Duitsland is het vooral druk tussen München en Oostenrijk. En in Zwitserland staat het lang vast voor de Gotthardtunnel. De ANWB raden vakantiegangers aan om pas na 8 uur te vertrekken. De mensen die daar gehoor aan hebben gegeven hebben vooralsnog geen last van de files. Volgens de ANWB valt het in Noord-Frankrijk nog mee. De files staan vooral bij Lyon richting het zuiden en van Parijs naar Bordeaux. Het weer, eerst nog bewolking en kans op een bui. Vanmiddag komt de zon er af en toe bij. Het wordt 20 tot 23 graden.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 Er is een ongeluk gebeurd op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Knoopend Holendrecht. De hoofdrijbaan is daar dicht. Er ligt een vrachtwagen op zijn kant. Dat veroorzaakt vooral file op de A9 van Alkmaar naar Diemen voor Knoopend Holendrecht. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Verder ook file op de A9 bij Rottepolderplein, Want daar staat de brug even open. In beide richtingen moet je rekening houden met 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Dus lief, dankjewel. Namens het internet en sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.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 en, uh, ja, die zat in het straatje naast Danver. Die ja. Nu, ja. precies. En die is nu verhuisd. En, uh, en ja, die jongen die maakt zulke mooie dingen. Dan al, al, al is het alleen maar om uh, zeg maar, te kijken naar die mooie fietsen. Hij zit op de goede route van noord naar zuid. En zuid naar ja. noord. Van al precies. die fietsers die langskomen. Ja, die stoppen daar. Precies. En staan zich te verlustigen over de mooie fietsen. Goed, dat is het programma. En we gaan starten met uh, Roy van Amers. En ja, uh, uh, uh, yeah. als je zegt Singles Beats Festival... Ik hoor net, het is al uitverkocht. Het is uitverkocht, ja. Dankjewel uh, dat ik hier mag zijn. Mijn stand voor. Uh, het is nu uitverkocht, ja, We zijn met 1500 singles. 1500? 1500 uh, singles. En is dat een beetje dat mix een mannen? Want testosteron gaat daar rond vanavond. Uh, ja, het is een uh, goede mix, ja. We zijn eigenlijk maar voor een reisorganisatie. En uh, ook in onze groepreizen in onze singlereizen uh, Kijken we ook uh, de man-vrouw verhouding, dat het goed in balans zit. En dat zie je ook uh, nu op het strand uh, straks. Uh, met 1500 mensen. Maar is dat een beetje mix-mix? Uh, 50 procent uh, Dames en heren. Ik voor de uitzending gingen en het is uh, 58% vrouw. Zo. En, en uh, 42% man. Dus het is een aardig aardige balans. Je ziet wel dat die, uh, eh, dat die vrouwen vaak heel goed bij zijn. Um, en uh, we wel een uh, paar maanden geleden gingen we live. En uh, ja. toen hebben uh, binnen twee dagen we 500 vrouwtickets. Dus die, uh, yeah, die markt is wel er heel erg. Is, eh, wat is de leeftijd ongeveer? Uh, dat is de 25 en de, nou, ongeveer 50 uh, jaar. Ja. Uh, dat is de.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 Irene? nee, nee. Ik, wist het. ik wist dat ik er niet welkom was ja, ja. en, uh, en nee, heel veel mensen die komen of uit Zandvoort, Haarlem of waren ook uit heel Nederland uh, en die komen alleen wat best spannend is natuurlijk kan je, je voorstellen en ja, die gaan het, gewoon tussen sta je in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 Uh, en binnen nog een feesthutje. Uh, in de feesthut bijvoorbeeld heb je disco bingo, heb je een popquiz, kun je gewoon alleen uh, meedoen en dan vorm je een team met de mensen die ook alleen zijn. Nou ja, en voor je het weet val je in de prijzen en uh, ben je aan het high five omdat je de goede antwoorden hebt. Uh, dus daar, daar ontstaat wat. En in de prijzen met een leuke uh, meneer of mevrouw die het. Uh, heeft. Dat tegenkomt. zou ook nog kunnen, ja. ja, ja. Uh, je kan ook nog een slippertje maken. Normaal kunnen kun natuurlijk singles geen slippertje maken, want ja, je hebt geen relatie. Uh, maar dit keer wel. Dus we hebben ook uh, nou, even dit letterlijk een slippertje maken. Uh, dus dan kun je je slimmertje versieren. En hebben we tentjes uh, waar je dat kan, uh, kan doen. Gewoon weer om grappig uh, met elkaar in contact te komen. Hebben ze altijd ook een reuze opblaas twister. Dus dan, nou ja, dan uh, uh, in de wat gekke houdingen kan je uh, ook weer mensen spreken. Het uh, is een twister. Je weet toch wat twister is? Nee. Het is een heel kleurrijk gebeuren. De ja, wat moet jij het uitleggen? Waarbij er allerlei Voetstappen. blokken zijn, precies. Ja, Maar ja. Ja, dan uh, reuzen. Ja, en dan moet je je voorstellen dat het reuzen is. Dan kunnen er kunnen verschillende mensen aan meedoen natuurlijk. En ja, het is altijd lachen, zoiets. Maar zeker als het uh, heel groot is. We hebben zelfs een ballenbak, omdat we geloven... ja, je haalt het kind lekker in je boven en uh, nou, ga gewoon lol maken. Dus, uh, dus dat doen we ook. Uh, ja, we hebben ook een nice to meet you point. Waardoor je gewoon heen kan gaan en je denkt... ja, ik ken er niet zoveel mensen. En dan ga je heen en daar staan reisleiders van ons. En die gaan jou uh, nou, ja, weet je, samen met een groepje leuk, uh, leuke vragen...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 Dat is wel een mooie, ja, mooie bekendheid ja. van mensen die elkaar gewoon, nee, ontmoeten op zo'n vakantie. Of ontmoeten in mijn geval op kantoor. Ja. En uh, nou, toevallig vorig jaar hebben we met haar uh, dat georganiseerd, het eerste strandfeest. En uh, nou, nu... Uh, Komen er geen ruzies voor?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 dat kan ook gewoon in een hangmat. Uh, ja, of dat het. er zijn je... ook hangmatten. Uh, Klopt, ja. ja, ja. ja echt leuk. Hey, ik zie hier uh, dat, uh, een reactie van iemand van vorig jaar. Dit is het publiek wat ik eigenlijk niet bij een singlefeest uh, verwacht. Hè? Ja. Dus uh, spontaan, goed gekleed, leuk om mee te praten. Ja. Hoezo uh, zijn singles niet leuk en spontaan en leuk, goed om. Uh, hè? Dat is toch altijd wel zo? Dat ja, vind single. ik ook. Nou, ja, nou, dat is toch gek genoeg. Uh, dat zien we ook bij onze uh, de Filafive Single Reizen. zien we ook dat mensen het best wel uh, ja, spannend vinden of vooroordelen hebben van,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 Uh, dus uh, ze zeggen, nou, kunnen we volgend jaar uh, ideeën gaan bedenken om nog groter te doen, meer workshops, lekker gaan surfen of, en ook veel meer mensen in Sandvoort, veel meer bedrijven te betrekken, zodat ja, echt Sandvoort Beach voor Singles wordt. Nou, dat is U een bent leuk je idee. Zo enthousiast. Uh, en je zegt, het is uitverkocht. Klopt, ja. Het is die helemaal uitverkocht. de mensen, die horen dit programma. Ja, ja. ja, maar ik wil er wel naartoe. Ja, klopt, ja. Dus ik heb wel uh, beloofd in ieder geval dat uh, er nog wat kaartjes aan de deur zijn. Dus nou ja, de mensen die in de buurt worden, uh, die kunnen langskomen. En dan hebben we nog een aantal kaarten uh, aan de deur. Dus kosten. Dat, uh, de kosten zijn uh, 31 euro. En dan uh, ja, wat een aparte prijs, gemaakt. 31 euro? Nou, ik moet even zeggen, dit is 29 euro op de website plus nog wat ticketing kosten. Dus als je naar de deur komt, nou ja, okay. dan uh, komt dat erbij.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 Want het koelt Absoluut. inderdaad wel ja, af, s'avonds, ja, dus ja, ja. een goede warme sjaal bij je. Nou, en we allemaal de zee in even afkoelen en hop. Kan, ja. kan er was... ook nog eens dipt worden, of is dat niet uh, ja. uh, het staat niet op het programma? Maar dat ja, uh, yeah. nou gewoon even zo uh, ja, alles laten teken. vallen en dan zo even de zee in en dan dan gewoon weer terug <lacht> <ga kijken> vanavond. <lacht> <Ja>. <lacht> Hij wil het zien, hè? <lacht> ja. <lacht> ja, het is sowieso misschien wel leuk om hè, als je in de buurt bent, ga gewoon kijken bij de Wervoet Cottage vanaf de boulevard. Heb je prachtig uitzicht op al die uh, feestende mensen. We hebben ook grote vlaggen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 Nikita, I need you so oh, Nikita is the other side Of any really given light and time Contempting soldiers in their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 So, who's lucky there is the other side of any given night and time? Counting tempting soldiers in the road. Oh no, not. Ja, en we uh, worden was... natuurlijk Elton Zonne, he? Yes. Heerlijk met Nikita. Nikita. Uh, aan tafel, Dick Housé, die, die voor iedereen bekend. En die zwaait af, oftewel die sminkt zich af, uh, na 65 jaar. Ja. En nou kijk ik je even aan en dan denk ik... Ziet er goed uit, of niet? Hoe oud uh, was jij toen je begon? Veertien. 14. 14? Veertien? Professioneel, ja, veertien. Dat was in de film Sisk de Rat. Dat maar, mijn... Nu ga ik even tellen. 14, 65 jaar, dat betekent dat je bijna 80 bent. Nou, dat ben je niet. Ja. Nee. Nog een jaartje. Ja, ik ben nu 79. Zo, nou zwijg ik. Dank je wel. Dank je wel, dan houd ja. je tenminste ik even z'n grond dicht. Jongen, jongen, jongen, jongen. Ja. Ik kan toch helemaal Dickje niet. ziet ja. er fantastisch ja. uit. Jij ook, dank je wel. Nou, dank je wel. Daarom dacht leuk. ik van, hij is op zijn 15 jaar begonnen. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee, ik ben, euh, ja, ik...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 Maar dat, is, dat heeft ook een reden. Er is geen werk meer voor mij in mijn vak. In de variété En de, de Circus ja. nog wel. Maar meer in het buitenland. Ja. Daar heb ik geen zin meer in. Daar ben nee. ik oud voor. En de variété, dat doe ik ook nog wel. wel maar niet veel meer. De mensen hebben geen zin meer in. En oudere mensen die... die, die uh,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 Dat, dat, dat, dat zet geen zoden aan de dijk ook. Dat, dat zet sowieso geen nee, zoden aan de Nee, de dijk. het kost meer geld dan het opleveren. De vorige keer kregen we subsidie. Subsidieën. Maar ja. is niet, dit jaar niet. Nee, dat nee. heeft het al een keer gehad. Ja, dat is waar. <laughs> ja. Maar je vrijwilligerswerk, dat blijft... Je bent een geziene gast in de Zonstroom. Daar ben ik ook geweest, ja. ja. ja. ja. En die mensen die genieten... Ja, hij is heel gezellig wel. daar. Ja, leuk. Nou, dat is ook leuk om te doen, maar het is een half uurtje en dat dan mag ik iedere keer terugkomen. Ja. ja. Ze vergeten het toch weer. Ja. Nou, goed. Hey, uh, nou ja, Henk Jansen is natuurlijk uh, je maatje, ja, en uh, die, is er je, ja, ja. die moet er uiteraard bij zijn. Ja. Peter de Boer, dat is degene die toen uh, de, een van de organisatoren was van het ja. andere ja. programma. Ja. Uh, Suger, Lien Bloeper. Ja, dat is die komt uit Amerika. Oké. Okay. Dat is een uh, zeer gevierde, gevierde artiest. Die, uh, ze woont naast me, Lien van Riegel. Ja, precies. <laughs> ik dacht ook Lien, nou ja, uit Amerika. Ja. Nou ja, goed. We, we kennen Lien allemaal een beetje, dus ja. dat wordt weer een uh, verrassende ja. situatie Voor daar. twijfel ik ook. helemaal ja. niet aan. Ja. Nou ja, clown Frenkie, die kennen wij denk ik ook allemaal wel. Nee, nee. Nee, totaal niet. Klaan is het een Frenkie? Klaan Frenkie, een... dat is een leuk verhaaltje. Klaan Frenkie is clown bij een circus, Circus Alexander.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 En toen, uh, uh, uh, nou nu heeft hij dat van me overgenomen. Met bellen, met de muziek, met, met het hele nummer. Ja. En een paar weken terug belt hij me op zegt hij, het lukt niet. <laughs> hij zegt, het is toch moeilijker dan ik dacht. Ik zeg, dat vermoedelijk. Iedereen denkt altijd maar. Dat dat, dat simpel dat, is, rommel je maar in het weg. Dus nu komt hij uh, volgende week of volgende, repeteren bij mij thuis. Dus hij zegt, mag ik meedoen aan de voorstelling? Ik zeg, hartstikke leuk. Hij zegt, dan uh, mag ik dan dat bellenummer doen?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 en die gaan dan ook meedoen in de voorstelling. Wil je mijn maar mensen meenemen bij jou? Dit is gewoon straks gewoon strak uitverkocht hoor. Daar heb ik geen enkele twijfel we komen we op terug. Oké, okay, heel goed. <laughs> nee, maar het, gaat, het loopt goed. Hartstikke, Hartstikke goed. leuk. Hè? Maar het, is een, het wordt een festijn. Ja. Maar, en ik, ik vind het een verdrietig festijn, want afscheid, daar hou ik niet van. Nee, maar je moet het ook niet zo zien als afschrijven. Uh, uh, ik zei tegen Joop, van, van, Joop, is mijn laatste voorstelling, we schrijven een goed stukje. Dat, dat moet. Maar het is ook niet zielig natuurlijk. Het is, uh, nee, het, ik, ik ga ervan uit dat je gewoon over een jaar zegt, ja hoor, we gaan weer een programmetje doen. Ja, dat weet, ik niet. dat weet ik niet. Ik vind dit ook wel lekker hoor, om niks te doen.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 Ik heb geen idee. Nog een keer. 06 53 31 06 84. Maar je mag ja. ook Dick bellen en dat ja. vind ik hartstikke leuk. Ja. Het nummer van Dick, let op. Let op. 06 53 47 57 03. Klopt het, Dick? Ja, dit klopt. Dat klopt. Ja. Ja. Nee, die klopt. Nee, maar de voorstelling op vrijdag 8.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 Ja, ja, ja. Dan kom je vertellen dat het uitverkocht ja, is. Ja, en dan weet ik ook het nummer van Loos. Dat ja, bedoel ik. Ja, okay. ja, ja, ja. Hey, prima. Veel succes. Dank je wel. voor je komst. We gaan luisteren naar de Dutch Rhythm Steel en Band. Januari, februari. Okay. De Ritme stil en showband, uh, dat klinkt weer zomer, ja, Geweldig en het is natuurlijk zomer. Aan tafel zit Willem Koenen. En als u zegt Willem Koenen, ja, is een zandvoerter. van uh, Koenen Cleaning Service. Hij is geen zandvoerter hoor. Is hij geen zandvoerter. Nee, nee helaas ja. he? Ben je mug? Ja. Ja, dat dacht ik al. Geboren. Ja.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 En de bossen ook natuurlijk. Ja. Hè? Dat is een heel oude familie natuurlijk. Hè? Van de kleine patriot hebben ze ja. erover gedaan. je dus hebben een er nog een bijnaam In verzet. Nee? Uh, Ik zou het niet durven zeggen. Nee? Nee. Oké. Okay. <laughs> oh jee. Doe maar niet dan. Maar die nee. bijnaam, dat is toch geen schande? Dat is niet helemaal... Uh... Oh, oh, Oké, okay. dan zullen we het er niet over hebben. <laughs> maar goed, dan ben je weer blijven hangen. En toen op een gegeven moment dacht je van, ik moet toch wat gaan doen.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 Sky High. Dat was een, een ontdekking dat hadden ze nog nooit gezien. Gewoon zilver terughalen uit een vloeistof. Met elektrolyse uh, apparaten. Dat en, deed hij als kind voor de nonnen. moesten een verzamelen. Ja, nee. nee. Dit zat gewoon in de vloeistof. Oh. En dat werd dus uh, elektrolytisch electro, teruggewonnen. Oké. Okay. Gewoon puur 99,9% zilver. Maar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 Het is ook een vak. Ja, je, het is echt een je vak. Je moet wel Kijk, toe, weten wat je doet. Af en toe toch een beetje vreemd met je denkt schoonmaken. Nou, er zullen wel veel Oost-Europese mensen werken en dergelijke. Dat is ook zo. Dat is wel zo. Dat is ook zo. Maar die werken... Goed poetsen, hè? Ja, maar die werken... Om, hard. Nou, die dingen. werken hard om een, voor het geld. Ja. Daar ja. zit geen uh, passie in. Er zit geen... Emotie geen in. Geen emotie in. Nee, er, zit nee, geen, nee. er zit niks bij.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 en dat moet ik dus ook rekenen. Ja. Ja. Maar in hun gedachten zit nog steeds hé, die schoonmaken voor een ja, tientje per tientje, uur. Tientje, ja. max. Ja, 12,50 ja. max, weet je ja. wel? En dat, dat kan gewoon niet meer. Dus we, we, we moeten ernaartoe... dat uh, dat het een, een, een, een, een, een, een echt een vak is. Dus en net als een schilder, net als een stukken uh, ja, door elektricien. Jij moet, ook, jij moet ook investeren in materiaal, materieel ja. en dergelijke. Ja. ja, dat doe ik, want om uh, als je dus hele goede materialen hebt.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 Om met de, met de goede materialen de tijd terug te winnen, om het geld wel eens een keer uh, zo te krijgen dat je zegt: van, Nou, ik hou er toch wel wat ja, aan, aan over. over, want je gaat hier berg ja. niet voor om kieten te spelen, nee, zeker niet. Zeker nee, dan. Niet. dan ben je 15 jaar bezig als bedrijf, ja. Wat ik me dan afvraag: je hebt nu een aantal appartementen gebouwen, maar al die Airbnb die hier, die zomerhuisjes verhuren en dergelijke, die na een week weer weg zijn.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 444, oftewel 061432 en dan 4-4, ja. klopt dat? Ja, en daarbij staat ook elke 14 dagen staat er een advertentietje in de krant. In de krant. Op de voorkant, waar alle informatie op staat dat je me kan bereiken. Ja, precies. Ja. En geweldig, ik ben uh, blij dat je in Zandvoort bent komen wonen. Ik ook hoor. Ik ben blij <laughs> dat die Zandvoortse meiden je gevonden hebben. Ja, ik ook. Dat, uh, heel ja, goed.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 Uh, de ADAC GT, daar komen we straks op terug. Straks dag. met terug. En dan doen we de rest doen we straks. Zo is dat. We gaan stoppen voor de, het journaal en een beetje boodschappen. En we horen u straks graag terug. Dag.